Dan nog het weer, hier en daar opklaringen in het noorden af en toe regen, middagtemperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het.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 een beetje uit jouw tijd, uh, Albert Jan of ja, niet? Ja, deze mag er ook bij. Ja, zeker ja. weten. Helemaal goed. Urt Winterfire altijd lekker zo aan het begin van uur drie van Sofort op... Zaterdag. Where else? Je hoorde, let Us Groove. Inmiddels uh, uh, even van Winterfire, hè? van jullie Ja, Urt ja, Winterfire. Uh, oh ja, wat, uh, wat lazen wij van de week? Er is een uh, echtpaar gehuldigd in uh, Binveld.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 Jij bent de aan regen, stem. ik de ton. Jij bent de aan kerst, stem. ik de bonbon. Jij bent aan de rust, ik de coco. Ik ben het zakje, stem. jij de thee. Staan ik, staan ben de kaars, jij de ik ben de kaas, jij de soufflé. Ik ben de keizer, jij de sneeuw. Ik ben Tom Hermans, jij bent Karin. We staan samen sterk. We staan samen sterk. We staan samen sterk. Staan samen sterk. Staan, samen sterk. staan samen sterk. Ik had nooit gedacht dat ik ooit. We wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen. in de wereld. Mee. Dan kopen we een villa en een jacht. Nou, een villa en ja. vind ik trouwens ook weer niet nodig. Beroemd niet. Maar nou, is duur. Nou ja, Herman. Zit er meer in de rommel duet? Nou, ik vind dat toch wel belangrijk. Sorry, dit vind ik echt iets van een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek, best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik echt gelukkig. Wij zijn het parken nou en de tang. Betaal de, de romantiek, de bestaat er bestaat toch helemaal niet? Voor en een vries. Dat kost in mijn handen Jij bent nou, de schrikdraad ik de waarop ik pies. Ik, ik ben de Hier. kip. Jij bent nou, de pauw. Ik ben de paus, Jij ook, bent he. de pil. Met de Wij zijn een doedelzak in Tirol. Dat soort dingen Jij bent Bertien ja, Stenberg. Ik ben een viool. Ik ben de steen. Jij bent de nier. Jij bent Amstel. Ik ben ja. bier. Nog een beetje zitten maken. Jij, Jij bent de Pieter. Ik het klavier. Er ja, ligt me op het leek me ook stil. Het leek me ook stil. Het leek me ook stil. Het leek me ook stil. Oh, ik ben nu de tranen zo, ik er tranen toe geroerd als ik. Zo, dit is zo'n mooi duet, hè? Ja, Herman dit... Finkers en Brigitte Kaandorp. Ja, ik ben, ben, ik met ben met het spraakloos. Zo mooi.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 Ik heb er doorheen. Iedereen mooie buitenkant. Naar een en de vloer is er ook...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 Julie Lewis en de niels uit de jaren 80 met It's Hip to Be Square. Snel over naar Jan Nes voor het slot van de wedstrijd van vandaag. SV Samford tegen Zuidoost-Beemster. Hoe is dat, Joop? Ja, 90 plus 2 zitten we nu. En Samford heeft in de eh, 88e minuut. misschien de grootste kans gekregen om dit Leiden te verlossen. Want Samford staat gigantisch onder druk. Het was Max Aardewerk die vrij kon in een prachtige boogbal de lat raakte.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 En nu schiet daar de meter of twee langste voor hem gezien de rechterkant van de paal. Hij kon helaas niet verder komen. Uh, heeft hij heeft het nu wel geblesseerd. Ja, waarschijnlijk een bot zit gemaakt met de verdediger van de ZOB. Uh, Ron Kampman, de verzorger van Zandvoort, moet er weer bij komen. En het is al een paar keer gebeurd in deze wedstrijd dat uh, van beide kanten de verzorgers het veld moesten komen. Dus er zal wel een aantal minuten bij komen. We zitten nu in uh, plus 3. En ik denk dat er nog wel 2, twee, 2,5, misschien zelfs wel drie minuten bij gaan komen.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 En dan gaat de Haan gaat achteraan en dat weer berg die kan interseptie naar de Haan en dat kan helaas niet doorgaan. Die bal gaat uit, ja. Maar de schijfzetter eigenlijk, die, laatste, die, die heel eerst de uitbal, die had eigenlijk Thijsselberg en Fijs. Hij werd aangetikt waardoor hij niet achter de bal aan kon gaan en de bal over de zijlijn ging. Zit dus hem helemaal gooien, op zijn eigen helft.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 Voor een, even kijken, ja een vrije van Zuid-SB, Paul van Oort moest even aan de, aan de noodrem trekken. Is de helemaal niet erg gebeuren gewoon. En ZTB gaat die vijf schop bij. Er zal op pompen worden in het strafstofgebied voor Boy de vet Er staan ook een x-aantal lange mensen van ZTB, maar ook van Zandvoort. En kijken wat er gaat gebeuren. De nummer 4, ja ik heb die naam op dit moment niet bij me. Ik heb een beetje te hand om een blaadje te pakken. Maar die gaat in ieder geval die bal nemen. Komt die hoog in het doelbod. Kan, kan de VET erbij komen? VET!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 Ondertussen staat daar klaar de aan met vast aardwerk om die bal weer in te gaan nemen. Maar we moeten wachten op het fluitje van de zijde zitten. Mensen die een paar rare beslissingen heeft, gehad, wel is waar, maar het toch over het algemeen goed de leiding heeft gehad. Aardewerk aan de bal. Probeert dat mol te bereiken. Hele slordige bal. De huiskredigende, fluitje huiskredigende. En Berg op de naar voren transporteert. Op de hout van een verdediger van Zot. De bal gaat heel hoog de lucht in, blijft er hangen. Maar komt ook weer door die wind, natuurlijk. Maar komt toch weer naar voren toe. In het voordeel van Zot, voor gezien aan de linkerkant van het veld. Het te kopen. Werkt heel hard om die bal te pakken te krijgen. Het druk En ik kan hem niet terugspelen naar Berg. Berg om hem in te krijgen bij Molde. Kan ik spelen. Daar is een verkeerde Zot. Die bal nu over de zijlijn speelt. Ik ga gouden. de gouden van de middenlijn. Bas Lemmers, die kan zeggen: die zal dat gaan doen. Probeert de bol te bereiken, een bol krijgt een zet in de rug. Mag van de spijt, en dan wordt hij ook nog een keer uitgehaald, Dan moet gefloten worden, en die bal is over de lijn. In eerste instantie werd er niet gefloten, maar die bal was al over de lijn. Schijf gaat, dat gaat weer. Bas, Bas Lemmers bedoel ik. Uh, probeert de bal bij uh, Michel Haat te krijgen, dat ging niet naar binnen. verdedigd uh, voor uh, wat ze waard zijn. En weer mag Lemmers gaan gooien. Aanloop. Kijken wie niet die gaat gooien. Dat probeer waarschijnlijk helemaal te. Ja, wie de haan? Kan niet bij. Nee, die haan kan er net niet bij. Maar het is wel een corner voor Zandvoort. En op de linkerkant, van de ZTB helft 11. had die bal genomen. dat hij loopt gebeurd, doen. een beetje in de pinken. Hij moet allemaal straf komen. En inderdaad, hij gaat zometeen die corner nemen voor Zandvoort. De corner die, als hij een beetje maxel heeft met die wind. Misschien wel in één keer erin kan gaan, het zal niet de eerste keer zijn dat hij doet, er... er zijn nog een paar spelers gezond van die alles gedaan hebben, maar hij moet nu van links met rechts stappen, dus het wordt wat moeilijker, hij gaat richting de stafstoppunt, gaat die bal komen, heel hoog, en de kans zal erbij komen, Magde Adelwey. Dat is gestopt, oh, oh, oh, oh, wat een kans, hij is zandvoort hier, Ongelooflijk! lichte zandvoort hier, gedraaid in het veld. Je gaat de koppel, en die komt gaan sturen gang over de lat heen. Niet jou er aan. Nee, het is totaal kort van de oor. Die komt die bal naar beneden. Dat doet hij goed, maar hij deed het hard. Voor die bal over de latzijten en niemand er meer is aan Behalve de keeper die nu dan een uh, uitbal mag gaan nemen. En nog steeds spelen we. En het is al acht minuten in blessure tijd. Acht minuten. Waarbij Sandro nu nog steeds een kans heeft, zolang hij niet afsluit, heeft Sandro nog wel kans op de volle drie punten. En eh, ja, gezien de tweede helft hebben ze daar niet altijd zo recht op. Maar het zou toch wel lekker zijn om twee punten extra in huis te houden. Gaat die wel komen, over de zeilen. Dat is goed in Bas Lemmings, gooien. Kom op naar voren door die bal. Mol in de voeten. Ja, mol heeft hem nu. Kijk of je nou eens kistjes kan doen. Klopt, Over de zijlijn. Zandvoort mag gaan gooien. We hebben nog wel heel weinig tijd. op Bas. Zeg ik dan maar Bas moet, die moet gaan gooien? Die gooit waarschijnlijk uh, het gebied en inderdaad de luchtmacht van Zandvoort. Die staat apparaat om die bal te kunnen opvangen. Hij gaat, hij gaat richting de paal van de Oort, Je kan nu op Petter van de Oort, kan bij Mol en. In wat ze zeggen, de rugby world en Abraham er een up heel hoog over de achterlijn. En uh, de keeper doet net alsof hij blind is, want hij ligt al lang een bal klaar. Die wil hij niet hebben, hij wacht erop tot de, tot de snelle bal is. Natuurlijk, dat kost allemaal tijd. Uiteraard, dat is wel begrijpelijk. De sop heeft hier op het randje van de, de afgrond gestaan. En nu pikt hij weer een halve meter, dat doet hij dit al de hele tijd. En de uitbal moet vanaf de 6, 5 meterlijn genomen worden.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 Ja, gaat over de zijlijn, maar niet uh, zoals wij dat wilden. Gaat hij het been van, van de Oort, gaat hij over de zijlijn. Dus Zod mag gaan gooien. Nog heel even. Het kan niet lang meer duren, absoluut niet. Het zou te gek zijn. We hebben nu 10 minuten ruim blessuretijd. En ja, ik kan ik natuurlijk niet door de scheidsnummer loosje kijken. Ik weet ook niet wanneer hij hem stil zit en vrij top, Pas op, plus op. Dan ging hij even kijken. Uh... <tie> even kijken, ik kan het niet zien. ik van de Oort ging daar in de fout? Nee, Bas Kales. De over de zijlijn, geeft hij zegt er aan En dat is het einde van de wedstrijd. <kly> Zandwoord heeft het in de laatste paar minuten laten liggen. Heel erg jammer. Ze er stonden wel niet die tweede de helft, kon zat onderdruk. Maar dat ging nog steeds goed. Alleen in de laatste paar minuten, dat heeft Zandvoort de das gedaan. Oké okay, Joop, nou dankjewel. Jammer genoeg inderdaad op het laatste moment nog een doelpunt voor Zuid-Oost beemster Ja, zinderend ja. hoor. Maar in ieder geval een, een spannende wedstrijd vandaag. Dankjewel Joop. Graag gedaan. En een heel fijn weekend en tot een andere keer.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 Wat zet je spullen alsjeblieft vast. Want er schijnt behoorlijk te keren te gaan op dit moment ja, dus buiten. Het, het schijnen al brandweerauto's bij het station te zijn. Waar ze dus aan het renoveren zijn. En ja, daar en, vliegen uh, de pannen van het dak. Daar welke. vliegen de pannen al van het dak. Dus luisteraars, uh, alles wat op de wind staat, uh, zet het uh, veilig weg. En uh, ja, wachten op erger. Let op als je naar buiten gaat. Let op.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 Ik had een tijdje niks te doen Het was vroeger het seizoen Zo van alles mag er niks moet Je weet wat ze zeggen Als je nergens zoekt Precies dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe Hey Een 05 mijn klavertje vier. Dagen als deze dus Klagen we niet Niet hier Halen me goed De zoeken naar vertier Moven naar een plekje In de vaste koe van een vier. Ken de haar via via Zijn we via ook oh, Ik had zoiets van We zien wel, hoe het loopt naar nou, wat ik heel ja ze rond Tijd om te vertrekken Zijn op weg naar huis Nog een bericht.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 Slaap lekker, slaap lekker. Jee, is wat ik zei tegen haar dus. Slaap, lekker dingen, want jij is lastig. Nog meer jij, is fantastisch. Hey, is wat ik zei tegen haar dus. Slaap, lekker dingen, want jij is lastig. Nog meer jij, is fantastisch.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 ja, houd maar op 7. Ja, nou, dat kan je altijd langlopen hoor. Komt uit het westen. <laughs> dus dan kunnen ze mooi de bergje op. De Bergie op. En uh, ja, dat is dan smiddags uh, dat langlopen bij Mango's. En uh, de strandtent daarnaast uh, doet ook mee. En dan kan je s'avonds uh, lekker nachillen uh, bij uh, Café uh, Dansee vanaf 9 uur.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 Ja. Ja, lieve jongen, ik hoor je hier op radio. Ja, we horen vreselijk nieuws. Ja. Jij moet verdwijnen met je leershop vanaf het uh, Raadhuisplein. Ja, ik moet verdwijnen, ik moet 5.300 euro betalen, ja, wat ik nooit kan. Ik kan hier niet 5.300 euro, maar ik heb geen inname meer waar ze mij die fietsenstalling voor de deur gesteld hebben. En ze heeft me drie dagen voor ik vakantie ga... Sagen zeggen ze dat ik met pasta weg moet zien, Also zo'n so verjaardag in Januari. dat schaaf ik niet, daar ben ik niet hier. Dus, dan moet ik met pasta weggaan. Jeetje. En ze willen me helemaal niet scheren. Ja. En ik hou van Zandvoort, ik ben hier opgegroeid, Ik ben zo'n 60 jaar op Zandvoort. Ik hou van die mensen. Want ik hou unwahrscheinlich van me. Kinders is alles. also dat ze het zo pein doen, dat had ik nooit gedacht.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 Aber het eerste is, die sagen blijf in Spanje. Nee, ik zeg, ik koop van Zandvoort en niet van Spanje. Nee, ik ga nur heen wegen in gezondheid. Ik heb schon twee harde achter me. Ik heb twee bevooruitige hart van Zandvoort. Ik heb twee honden verloren in Zandvoort, omdat ik niet naar dokter kan gaan, weil ik geen inname e meer, weil die de hier in dan ook klein. dat de mensen niet meer bij me kunnen lopen. Om mij nur pijn te doen, pijn te doen. Denken ze, hey, nu gaan we even de prijs hoog maken. Dan kan dat helemaal niet meer.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 Fred, bij deze nog heel veel uh, sterkte. Ja. Hij moet het uh, Raadhuisplein uh, verlaten met, uh, met zijn leershop. De leerman uh, moet ons uh, verlaten. -morgen is, is nog, Morgen, Morgen is is hij er nog. Morgen is hij er nog. Dus als u, als u langsloopt en u wil steun betuigen... dan zal hij daar absoluut voor staan, denk ik. Dat dacht ik ook. Protestantse kerk. Daar is vandaag Korendag 2009 aan de gang. De derde editie verzorgd door de beachpopzingers. En Lena van der Haak is daarbij aanwezig. Lena, hoe is het daar? Hoi. Hoi. Ik ben nog steeds...